Zowel de directeur als de hoofdredacteur erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Het aantal slachtoffers dat is geborgen na het omstaan van een schip met vluchtelingen voor de kust van Maleisië is opgelopen tot zeven. Dertien mensen zijn gered. Er worden nog tientallen mensen vermist. Hoeveel precies is niet duidelijk. De migranten waren drie dagen geleden vertrokken vanuit Myanmar. De boot had veel mensen aan boord uit de Rohingya-gemeenschap. De islamitische minderheid die wordt vervolgd in het overwegend boeddhistische Myanmar... Wiebre van Haga stopte als partijleider van BVNL. Dat maakte hij bekend in een videoboodschap op X. BVNL had in 2021 drie zetels in de Tweede Kamer. Die waren toen alle drie afgesplitst van Forum voor Democratie. Het lukte van Haga niet om in 2023 in de Kamer te blijven. En ook bij de afgelopen verkiezingen kreeg hij te weinig stemmen. BVNL gaat nog wel door, maar zonder van Haga. Max Verstappen is na een imposante inhaalrace als derde geëindigd in de Grand Prix van Brazilië. De Nederlander begon vanuit de Pitstraat, maar bleek in de race een van de snelste coureurs op de baan. Lando Norris won de race en dat betekent dat hij zijn voorsprong op Verstappen met 10 punten vergroot naar 49 punten. Er zijn nu nog drie raceweekenden te gaan in de Verenigde Staten, Qatar en Abu Dhabi.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 Daar zijn we weer. Goedenavond luisteraars welkom bij de Van Klink tot Klank Show. Met uh, Hans van Klink en Ben Oveugen. En uh, Hans heeft weer een, een prachtige lijst uh, samengesteld van uh, muziek. En, uh, goedenavond uh, Hans. Uh, en wat heb je voor ons... Uh in huis aanhalt. Ja, goedenavond Benno, en goedenavond, luisteraars. Uh, we laten altijd thema's repeteren en dat gaan we ook vanavond weer zien. Maar waar ik een beetje naar op zoek ben geweest, is mooie muziek. Ja, wat is mooi? Een beetje bellet achter, lange nummers. Die we allemaal wel kennen, maar die je niet meer zo vaak hoort. Nou, daar ben ik op een bepaalde verzameling uitgekomen. En daarbinnen laten we themaatjes ook weer terugkomen. Dus we gaan de blues weer horen. We gaan een beetje klassiek horen. Een beetje vrolijke muziek. En ook wel leuk, in de eerste uitzending van van klink tot klank... hadden we een nummer, I Put a spell on you... in de uitvoering van Screaming Jay Hawkins. En toen zijn dit nummer is in talloze varianten uitgebracht. En, uh, en dat ga jij helemaal ook uitputten met... vandaag. Ja, gaan we drie keer terug laten komen. Ja. Nou, dat doe je goed, Hans. Uh, uh, ik ga zo eens de, de teksten van, uh, van Apouta eens bijhalen. Want ja, we hebben het er altijd maar over. En, uh, en ik had dat van een week al eigenlijk gedaan. De vertalingen van. Uh, en, en er zit ook een hele geschiedenis aan vast. Hè, dus, uh, heb je dat ook allemaal nog voorhanden? Die, uh... Ja, ik heb dat toen bij de eerste uitzending ja. wel gelezen. Dus ik weet niet of ik het nog helemaal paraat heb. Er is bijna niet eens een letterlijke vertaling van te maken. Hè. Maar het heeft iets nee. met van... Ik, ik, Gevoelsmatig. Ja, ik ga je uitdagen. Ik ja, ga je... Ja. Ja. Nou, ik ga het er zo even bij slepen. Want uh, met AI tegenwoordig <laughs> is het zo voor me. Uh, maar goed, we laten we eens eens even naar David Gilmore met, uh, gaan met I put a Spell on You. bij Otte. Hij poet een spel on you en het doet me denken aan de Screaming. Uh, en hoe heet die meneer? Screaming j -O. Ja. Precies, dat was de, uh, die heeft het eigenlijk lang, lang geleden in de vorige eeuw... Uh, heeft hij het, uh, uh, dat liedje bij elkaar bedacht en uh, het laten rijmen. Ja, precies. En uh, dat is inderdaad een hele oude opname. Dan praat altijd over een videobeeld erbij en wij laten de muziek horen. Een ja. hele bijzondere opname was dat die donkere meneer... screaming Jay Hawkins met een bordje door zijn neus en een schedel in zijn hand. Ja. En dan staat daar dat nummer... Zwaar onder de doop. Ja, ja, ja, want hij verklaarde zelf dat hij... Uh, uh, zo onder invloed was dat hij de dag erna niet meer wist dat hij dat opgenomen ja. en toen het nummer beroemd werd moest hij de tekst opnieuw leren, was zijn verklaring ja. maar, en dit was net een uitvoering van ja, de weergaloze gitarist uh, David Gilmour van Pink Floyd maar de zang was van Mika Paris. Ja, Die is in Engeland een zeer beroemde dame is over de grenzen uh, dus onder andere hier niet zo beroemd het is een televisiepresentatrice en solzangeres nou dat konden we, oh. ja, kon we goed horen ja dat konden we goed horen, dat was prachtig. Nou, even heel wat anders. Ja. Twee nummers draaien van Edward Sharp. Ja, we gaan Edwin Sharp in the oh, okay. zeros. en de Magnetic Zeroes. Dat is een... Uh, ja, het eerste nummer waarvan we horen, kent iedereen. Het heet Home, maar het is heel erg bekend van de reclame van het grote woonwarenhuis. Iedereen kent het. En het is een beetje een bijzondere band. Het is een uh, bij elkaar geraapt soortje een soort hippie-commune die steeds in samenstelling verandert. En op internet kun je alles vinden, maar het is niet eens zo heel uitgebreid wat je van hen uh, kunt okay. vinden. Wel een grote groep worden. Een he? grote groep, maar die wisselt dan ook. En uh, je hebt Alex Ebert, dat is eigenlijk de, de pseudoniem van Edward Sharp. En dat is de, de leider van de band. Maar er komen steeds mensen bij, ik gaan mensen weg. Uh, het nummer Home kennen we allemaal. is ook een vrolijk nummer. En je ziet ook daar beelden van, van een beetje een hippie-community... op ja. blote voeten door het glas erop te dansen. En het tweede nummer wat van... Hun gaan laten horen is This Life. En dat is een heel intrigerend nummer over uh, ja, hoe neem je jezelf in de maling, wanneer ben je niet eerlijk tegen jezelf. De eerste zin is al van I've been lying to myself. Oh ja, ja. Valt er een koor in van ja, leugenaar, leugenaar. <laughs> het is heel indringend. <laughs> ja, ja. Maar het is een vrolijk nummer en een indringend nummer. Beide van Edwin Sharp en de Magnetic Zeroes. This life, yes, this life ain't for me now. Oh no, I've been lying. Roll. Vermond door emoties. Ja, je en het en het. En Of hij kan ze lach niet houden. Dat, dat zou, zou nog natuurlijk kunnen. Ook. Ja. Ja, ja, ja. Prachtig. Goed, dit was. Eens uh, even kijken. Hoe heten onze vrienden ook weer? Uh, sharp en de Magnetic Zero's. Ja. ja. In het maar. Ja, precies. Ja. Ja, dat zal oh. ook wel met een hashi. Uh, met een sticky uh, nee, zijn verzonnen. Nou, ja, en ik, ik zag net staan. Dat uh, staan ze met een man of 13, 14 op een podium. En soms zijn het er minder. Maar dan zijn de muzikanten door het publiek heen aan het wandelen. Oh ja, een eentje, Dus ik, ik zag al op die video dat ze ook uh, met z'n allen op het dak van een bus stonden. Ja, dat ja. heb ik ook gezien, ja. Hey, ja. Dit, uh, Wat eng allemaal, ja. uh, dat is, uh, nou is niks voor mij. Uh, echte zwervers, echte reizigers. Ja. ja, ja, ja, precies. Nou, we gaan weer terug naar, uh, onder, naar onze Screaming, uh, de, nee, nou, I put a spell on zo dus ja, moet ik het zeggen. We, we hebben we... de geschiedenis een beetje opgezocht, hè, ons ja ja, Screaming Jay Hawkins bracht het uit in 1956. Hè? Die heeft het nummer beroemd gemaakt. Het is nog iets ouder. Van, ik meen, met herinnering de eerste uitzending, een Canadese oude zangeres. Maar Screaming Jay Hawkins heeft het als eerste echt wereldkundig gemaakt, dit nummer. Ja, en tientallen varianten daarna. Hè? Ja. En uh, ja, jij noemde net al even de tekst. We hebben er even naar gekeken. Maar ja, ik heb je betoverd, ik heb je uitgedaagd. Ik... Spreuk, ik spreek een spreuk over je uit. Ja, dat is, al, dat is geen letterlijke vertaling, maar wel wat het bedoelt. Ja, en deze uitvoering... Iggy Pop is vaker in onze uitzending geweest. godvader of Punk wordt die ook wel genoemd. Drie hele snelle anekdotes. Wie herinnert zich niet de Top Pop-uitzending in de 70e jaren? Met Last for Life moest hij playback en ja. lag hij te rollenbollen met kunstpalmen En uh, <laughs> iedereen dacht, we hebben nou toch in huis? Ja. Die waren trouwens ook legendarisch, hè? Die opnames van, uh, van Advisser ja, en Jenny de Jager. De grootste artiesten, hè? Ja. toch in ja. De kleine Nederland ja wel heel leuk en ik heb wel eens gehoord dat uh, van Inside Information dat er ook heel veel uh, drank uh, er doorheen ging en dat uh, ik vond dat moest je allemaal in een sfeertje komen überhaupt om zo'n ja. te kunnen maken maar helemaal los ging dat uh, wat doen wij dat eigenlijk dan netjes uh, trouwens over die Icky pop gesproken is, uh, de, op deze videoclip zie je hem trouwens keurig inpak. Uh, dat is al heel wat voor Ikkie Pop, maar goed hij wordt ook al een dagje ouder. Ja, maar, maar een overhemd heeft hij volgens mij in zijn hele leven nog niet gedragen. Nee, dat is anekdote nummer twee. Ook hier heeft hij zijn blote bast onder zijn uh, kostuum. En uh, er werd eens gevraagd aan zijn manager of zo van waarom trekt hij altijd kleren uit onder zijn kostuum. En toen zei de manager nee, hij trekt het noodzakelijke aan voordat hij het podium opgaat. Net omgekeerd. En ook wel een leuke anekdote. Ja, hij schijnt, ja, noem maar wat, zo'n kleine 173 miljoen op zijn bankrekening te hebben staan. Maar hij woont in een flatje in de Bronx in New York. Echt? Met uh, ja. in de koelkast wat avokas en uh, een blikje bier. En uh, geeft af en toe het weg aan de service die in zijn hal liggen. En hij geeft niks om geld. Geeft niks om geld en zweert luxe leven af. Is het verhaal, hè? Nou ja, dat pakken we het aan had Dat zag er wel heel gelikt uit. Dat hè? zag er we dan wel weer. uit, Ja, ja, ja. ja, ja. ja Ah, en deze uitvoering, ik, uh, we zeggen het vaker, ik herhaal het nog maar een keer. We hebben muziek om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. En hier hoort een videoclip bij. En hij doet hier dus dat nummer in duet met de zangeres. Uh, Voor zijn Frankrijk, uh, uh, hè? Uh, ja, uh, Catherine, Catherine Ringer, een ja. uh, zangeres uit Frankrijk. Uh, uh, Zangeres uh, van de popgroep Les Le, Le, Rita Motsuko, mij helemaal niet bekend. Het doet een beetje als een klassieke dame aan, heel keurig. En ze gaan lekker samen zingen, maar dan gaat zij helemaal los op zijn uitdagingen. En dat nou, wordt bijna pornografisch qua bewegingen. Ja, ja, ja, ja. Schrikkelijk lachen, dan zijn ze klaar met dat nummer. En het, aan het einde zegt hij ja, van nou kom op, we gaan gauw weg. Hier. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Maar het is wel een mooie uitvoering, zowel om te zien als om te horen. Madame and Monsieur, Catherine and Monsieur. is Niet dat de Iggy Pop ook zo laag kon zingen. Nee, en best wel zuiver. Hè? Dus ja, ja. Het van Lust for Life. Maar hij heeft ook nog wel meer in zijn mars. Ja, ja, ja precies, precies, precies. Nou, oké, okay, we gaan dit even wegvederen. Want uh, het is weer uh, tijd voor uh, onze grote vriend Marco Termes. En, en dan moet ik even alle schuiven weer open doen. Um, en Een ander beeldscherm. Want oh, oh, oh. En dan ben je je cursor kwijt. Ken je dat? Dat is ook altijd zo lekker. Even kijken, dames en heren. Nou, dan komt hij aan een Tomes. met. Uh, dat is een, uh, een proezie uit 20, 26 augustus 2023. Dus nou ja, die zwerver, die zijn we natuurlijk al lang. zijn we natuurlijk al lang vergeten. Hè? Ja. Zwerver. In een stad. Smalle oude huizen. glazen kantoren. hoge daken. lange schaduw.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 Ja, heel mooi. Marco is in een overvolle studio. Volgens mij was het een op locatie. Uh, heeft hij dat allemaal keurig ingesproken. Wij gaan verder met uh, Wonder, Wonder Woman. Ja, even heel wat anders. Ja, geloof uh, de, het ook wel. De band Leave is een bandje wat is uh, opgericht in Utrecht in 2007. Dat waren mensen van de Tilburgse Rock Academie. En die schoot eigenlijk meteen raak met een prachtig nummertje. Wonder Woman uh, uh, zijn ode aan de prins. Zes van de Amazone, een superheldin. Maar hm. uh, dan een heel moderne versie. Een leuk bandje. Uh, bestond uit Annemarie Broom als zangeres. Gitarist Tines Konijnenberg. Gitarist Ocker Gevaars. Bassist Johnny Scholte. en Jeroen Blummers. En dat was meteen een, een, een wereldhit. We willen niet zeggen maar in Nederland een hele grote hit. Pech, twee jaar later kregen ze enorme ruzie en de band viel uit elkaar. En niemand heeft ooit nog iets willen vertellen over wat de aard van die ruzie is. Oh. Toevallig heel recent zag ik op de Facebookpagina van Annemarie Broom staan dat het toch nog een beetje actueel was. Dat de ruzie nog steeds gaande is. En ze <laughs> ook, hè, met, <laughs> met de auteursrechten van het Nul te maken, vermogelijk. Oh, okay. dus, ja, ja. Uh, ja, een zakelijk verschil. Uh, ja, precies. En uh, ze hebben ook nooit meer met elkaar samengespeeld. En uh, uh, zij woont hier bij ons in Haarlem. Oh. En ze is nu groepsleider. In in een penitentiaire inrichting voor jongeren. En ze timmert nog steeds een beetje aan de weg. Heftige paars, ze? He? Ja, ze, ze heeft uh, haar band of haar artiestnaam Annie Music... en daar probeert ze nog steeds een beetje mee in de muziek te werken. Maar ik denk dat het succes van dit vrolijke nummer... niet meer gehaald gaat worden. Wonder Woman. Breaking news. Real peace is finally arrived. Therefore, our superheroes are no longer needed. So to all you guys, go get another job. Sometimes I feel like I'm the woman kicking as a raisin, burning, burning all my fuels, fighting crime. Kick it, back it on the garbage, can't get on a date with the superman, fly the sky just because I can. I'll be so pretty, never feel so shitty, cause I'm a well-respected lady, superhero in the city. Yes, I'll be doing fine. But then I'll fall off my cloud again. Things Kills off Cause I'm sirenes. Ja, geweldig. Lekker bij gemixt. Maar van de stem, hè? Ja, een ja. prachtige stem. De, maar ze, ze zingt niet meer, begrijp ik. Of, nou ja, wel, hè? Toch? Ja, ze probeert nog wel uh, enige bekendheid te verwerven weer met mm. haar zang via die Music, maar uh, ik zie geen hits voorbij stormen. Maar goed, je kan ineens weer geluk hebben. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Misschien moeten we er even een handje helpen. Hè? Dat, ja, dat een beetje uh, pluggen. Maar, ja, maar, ja. En, zo heet dat, geloof ik. Hè? Ja, en nou ja, dan, en interviewen natuurlijk. Nou, ik heb een verzoek voor een interview aan haar gericht. Dus oh. wie weet, gaat daar wat van komen in de toekomst? Nou, geweldig. Nou, en we gaan naar onze laatste hypothese panel. Ja. Van nou, niet de minste Josh Stone. Ja, mevrouw Jocelyn Eve Stoker uit 1987, geboren te Dover. En ze noemt zichzelf Josh Stone. En als we het over onverwaste blues hebben met een heel rauw randje, dan is dat wel haar handelsmerk. Prachtige uitvoering van ons nummer. I put a spelling you. En uh, jij zei het terecht, uh, toen wij dit voorbespraken, hier worden de instrumenten eventjes helemaal uitgetest. Haar <laughs> uh, stem is geweldig, maar het wordt uh, op een prachtige manier ondersteund. Ja, wat, hoe zat het met die gitaristen? Want er zit een enorme gitaarsolo, geloof ik, in. En dat, uh, uh, uh, ik dacht, was dat niet ook een bekende gitarist? Uh... Oh, dan moet ik even gaan kijken. Oh, okay. we het eind van de nummer gewoon even ja. terug. Ja, hoor. Ja, goed, uh, 6 minuten en 7 seconden voor Just Stone. En haar muzikanten. Dat was de organist, die moest zo ook even laten gelden. Ja. En, en onder andere wat research gedaan, want uh, in de meeste live uitvoeringen van dit nummer door Josh Stone is hij ondersteund door de meester gitarist Jeff Beck, die inmiddels niet meer leeft. Maar in deze uitvoering, uh, daar komt de heer Jean-Pierre Vondag voor wij dag met C H aan het eind. Een naam die ik nog nooit gehoord heb, maar mm. die zeer de moeite waard is om te onthouden. Hij heeft een ja. eigen website en hij is een ondersteunend gitarist van veel grote artiesten te zie ik. Dus, uh, okay, uh, en okay. daar kan er wat van. Kijk, zo, uh, tijdens de opnames van dit programma leren we nog weer wat. En dan gaan we verder met uh, Gary Jules, denk ik. Hè? Ja, Gary Jules. Ja, mooi, mysterieus nummertje. Heel bekend ook, maar je hoort het niet meer zo ja. heel veel. Gary Jules Aguirre Jr geboren op 19 maart 1969. Een Amerikaanse singer, songwriter. En hij bracht een uh, nummer uit voor een film, Donnie Darko. En dat werd ineens een heel beroemd nummer waarbij hij en dan zie je op de videoclip letterlijk vanaf het dak van een flat naar beneden kijkt naar het gekrioel van de oh ja. wereld en ja. ja wat is dat eigenlijk een wonderlijke wereld waar we in leven en de tekst is ook wel heel erg mooi die heb ik even gelezen het is bijna poëtisch maar het is ook wel wat zorgelijk, zo van ja waar zijn we in godsnaam beland met elkaar nou ja hij kijkt ook van een dak van een flatgebouw in een hele stenen wereld ja. uh, een, een stad ergens in Amerika geen oh ja af en toe een heel klein boompje ergens ja. Ja, In het trottoir. Het is helemaal wat sinister, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat zorgelijk. Ja. Ja, ja. Maar goed. Het was nog winter ook, dus alles is kaal. Dus, ja. uh, uh. maar de, wat resteert is, een uh, fantastisch nummertje. Ja, daarom. Gaan we naar luisteren? Kijk, school gaat uit. En is ontkennen, denk ik. Nee, het is wat dat betreft een gekke wereld waar we in leven. Er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, precies, precies. Zeg Hans, nou ja, we hebben wat tijd over. Um, dan wou ik het nog even met je uh, hebben over je laatste boek. Ja. Uh, loos. Um, inmiddels al een paar maanden op de markt verkrijgbaar. Ja. En um, ja, je bent een superspecialist als het gaat om mensen die dakloos zijn of uh, waar van alles mee loos is. Um, hoe is dat gegaan de afgelopen maanden? Heb je, het, heb je het een beetje kunnen verkopen? En heb je een beetje kunnen. Ja. Heb het ook aan mensen uit? Hè? Ja, leuk dat je ernaar vraagt, want het is natuurlijk nee, geen al te sexy onderwerp. Nee. Je gaat niet voor vader dat denken, laat ik een boek over dakloosheid. <lacht> je moet een bepaalde doelgroep voor ogen hebben. Ja, ja. En ik heb het onder andere mogen aanbieden aan burgemeester Wiener, burgemeester van Haarlem. En nog niet zo heel lang geleden aan Lisa Westerveld, kamerlid van Partij van de Arbeid GroenLinks. Die deze portefeuille ook onder zich heeft. En die heeft het in dank aanvaard. En, um... Dat is niet eenvoudig hè, om een Tweede Kamerlid uh, überhaupt te spreken te krijgen. Nee. Zijn ik, die mensen druk hè? Ze zijn heel erg druk. Dus die die uh, laat het nauwelijks toe. En moest echt twee, drie keer een nieuwe afspraak worden gemaakt. En zij verklaart ook heel nadrukkelijk. Van, ja, ik pak alleen maar dingen aan die ook een beetje in mijn straatje liggen. He. Ik ben geen promotiepopje. Het ja, moet dan ja. gaan om iets wat me aanspreekt. Promotiepopje. Ja, ja en, uh, precies. En uh, nou ja, we zitten wat dat betreft qua onderwerp heel erg op één lijn. Want in mijn boek Loos stel ik dus dat uh, je moet het integraal aanpakken. Er hangt zoveel samen met dakloosheid. En het gaat ook zo snel weer mis. Dus je moet het heel breed oppakken en mensen daar hulp bij geven. Ja. En uh, ja, dat was erg met mij eens. Hij heeft destijds ook een 14-puntenlijst... in de Tweede Kamer ingeleverd... Van, uh, om het dakloosheidsprobleem aan te pakken. Okay. Ja, en uh, met de regeringsontwikkelingen... Uh, is maar de vraag uh, wat er nu weer dan mee gaat gebeuren ja. natuurlijk. Ja, sure. Maar ik krijg wel leuke uh, referenties... en leuke reacties op mijn boek. Ja, het wordt niet massaal ver verkocht... maar uh, er is wel een leuke belangstelling voor. En uh, vooral mensen die het helemaal gelezen hebben... Die, uh, zijn er positief over. Ja, ja En binnen de beroepsgroep, zal ik maar zeggen, daar... Uh... Ja, daar gaat het aan de grond nu, hoor. Ja, ja, uh, ja, ja. ja, ja, ja, ik heb ja, ja. Ook, uh, binnenkort een symposium over dakloosheid in oh. uh, Den Bosch, daar ben ik ook uitgenodigd. Nou ja, dan gaat er een tasje boeken mee en dan uh, ga ik er ook over geïnterviewd worden. En, uh, oh ja, oké. Okay. Ja. Ja, okay, ja. Dus er gebeurt wel het een en ander. En wat Heel. vond de burgemeester Wiener ervan? Ja, die vond het leuk om het te ontvangen, maar die, inhoudelijk ging die er verder niet zo uh, op in. Mm. En ik ben dan toch een klein beetje te bescheiden. Ik, ik heb even een selfie te maken. Dus je moet het ook een beetje je boek promoten... door te laten zien dat je ja. daar een half uurtje over hebt zitten takelen... Ja. met de burgemeester Wiener. Maar daar uh, had ik zelf niet zo goed aan gedacht op dat moment. Je moet een manager nemen. Ja. Ja. Ik bied me gelijk aan. Ja. Oké, okay, gaan we regelen. We even contract opstellen. En dat uh, komt helemaal goed. Goed, nou eens even kijken. We, gaan, uh, we, gaan naar, uh, ja, we hebben nog één of twee nummers... Um, uh, Michel Michel Paul ja. ja, Kennen we die naam? Nou, ik denk mensen van onze leeftijd, als ze de muziek zo meteen horen, gaat er absoluut een belletje rinkelen. Hij had in de 60 60er jaren en de zevent, vroege zeventiger jaren van de vorige eeuw een aantal hitjes op rij. En zodra je dat hoort, weet je dat wel weer. Hij zingt overigens nog steeds. Is in Frankrijk erg beroemd. Je ziet dan voor je een, een, een man in een groot glimmend showpak. En blonde krullen en een dikke zonnebril op. Ik zag ergens staan. Het werd wel vergeleken met de optredens van David Bowie. Maar daarmee doe je, vind ik, David Bowie tekort. Ja. Maar hij heeft een leuke serie mooie, gevoelige nummers uh, uh, ten gehore gebracht. En. Uh, zijn eerste hit was in 1966. Maar zijn grootste hit gaan we zo meteen naar luisteren. Een heel mooi pianospel. En een mooie stem ook wel. Een mooi nummer als je ervan houdt. Michel Ponnerf met ja. Love Me. Please love me. Nou ja, de pianospel. Dat was even een dingetje Hans. De pianist die, die zijn microfoon stond uit. Dus, <laughs> dus dat is een beetje... Het begint een beetje anders dan je gewend bent. Love me. Ik heb Want uh, ja, de pianist was wat verlaat. Zodoende begonnen we een beetje droog met uh, Michel uh, Ponareff. En van uh, Please uh, Love Me naar uh, Come Back My Love. Ja, en dan uh, gaan we even terug naar 1978. Ik had toen net mijn rijbewijs. en Ik reed dagelijks in mijn kever van Warmop naar het provinciaal ziekenhuis in Zandpoort. En ik had maar één cassettebandje. En dat waren de darts. Dat <laughs> waren toen net bekend. En ik kon het net onderweg draaien. En als ik het helemaal af, had geluisterd, dan was ik op mijn werk uh, opgericht in 1976. Meteen beroemd. Het heet je zoals Daddy Cool, The Girl Can't Help It. En in 1978 78 stapte de oprichter er alweer uit omdat hij voor zijn terminalzieke zieke vader wilde gaan zorgen. En daarna hebben ze nog lang opgetreden in verschillende samenstellingen, maar niet meer zo groot geworden. Het is vrolijke muziek. Doe-op muziek heet het. Het klinkt vrolijk, en we gaan luisteren, zoals jij al zei, naar Comeback My Love. Oh, come. Do the wang Do the do Do the wang Do the wang Do the you Come back